Rudy met het NOS journaal. De camerabewaking op Schiphol is een succes. Er hangen nu precies een jaar 1.350 camera's en Marie Soussay heeft 600 keer gebruik gemaakt van camerabeelden bij het opsporen van misdrijven. Zo konden bijvoorbeeld bagagedieven, drugshandelaren en mensensmokkelaars op heterdaad worden betrapt.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 In Duitsland is een arts veroordeeld tot vier jaar cel wegens medische blunders. De zaak wordt gezien als een van de grootste medische schandalen in de Duitse geschiedenis. Dr. Arnold Pier opereerde zo slecht en onkundig dat zeker vier patiënten door zijn beunhazenreis in overleden. Ruim 20 patiënten van hem liepen blijvend letsel op door zijn onkunde. FIFA-voorzitter Blatter maakt zich zorgen over het WK voetbal in Brazilië. De Brazilianen liggen ver achter met hun bouwwerkzaamheden. Ze zitten nu drie jaar voor het toernooi en Zuid-Afrika was destijds verder, zegt Blatter. Hij maakt zich vooral zorgen over de werkzaamheden in Rio de Janeiro en São Paulo. Daar moeten over twee jaar, als een soort generale repetitie, wedstrijden voor de Confederations Cup worden gespeeld.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 CFM ja. The days when I was scared to touch you How I spent my day dreaming, planning how to say I love you You must have known that I had feelings deep enough to swim in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 Demanding. Open the door. Open to my surprise that you were. Stepping out into the gray Just leave me alone to do. You promise me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 het lijkt alsof niemand om je geeft als je niet meer weet waarom je eigenlijk leert